Twee uur Marion Koekoek met het NOS-journaal. In de buurt van Düsseldorf is een vrouw zwaar gewond geraakt... nadat ze thuis was aangevallen met zwavelzuur. Zaterdag werd er bij de jonge vrouw van Turkse afkomst aangebeld. Toen ze opendeed gooide een man het zuur in haar gezicht. Ook haar oma die in de buurt stond raakte gewond. De afgelopen dag kon de Duitse politie twee mannen arresteren. Het waren de vermoedelijke dader en de ex-vriend van de vrouw. De ex zou de opdracht hebben gegeven. Hij is bij de politie bekend omdat hij de vrouw sinds november bedreigt. Hij had een verbod gekregen om bij haar in de buurt te komen. De gezondheidstoestand van president Chavez van Venezuela is nog altijd broos. Vicepresident Maduro zei op televisie dat er nieuwe complicaties zijn opgetreden. Chavez onderging op 11 december op Cuba zijn vierde operatie tegen kanker. Hij liep daarbij een infectie op aan de luchtwegen. Op eerste kerstdag had Maduro juist gemeld dat de gezondheid van de president was verbeterd. In Libië zijn twee mensen omgekomen door een explosie bij een koptische kerk. Twee mensen raakten gewond. Het is niet bekend wie er achter de aanslag zit. Bij de kerk is dynamiet gevonden, dat normaal wordt gebruikt bij het vissen... zegt een lokale overheidsfunctionaris. De slachtoffers zijn Egyptenaren. Libië heeft een kleine christelijke minderheid, vooral kopten uit Egypte. De Egyptische regering heeft bij Libië aangedrongen op een onderzoek... ook is verzocht om extra beveiliging van de kerk in Dafinia, bij de stad Misrata. De lezers van het tijdschrift Onze Taal hebben als woord van het jaar plofkip gekozen. Het woord kreeg 44 van de stemmen van de taalliefhebbers. Tweede werd appen, een verkorting van Whatsappen. En derde pandapunt, een soort spaarpunt dat je krijgt voor een maand zonder seks. Vorig jaar werd weigerambtenaar het Onze Taalwoord van het jaar. Bij het woordenboek van Dalen werd eerder Project X-feest gekozen tot het woord van 2012.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 Ja, nou ja, de nacht van de Jannen. Dat kan je ook zeggen. Mijn naam is Jan Emaus. Normaal zit Adeline van Lier hier. Die is de volgende week weer in het, in het nieuwe jaar. Uh, ja, die andere Jannen moeten met z'n tweeën een volledige Jan vormen. En de, de komende vier uur zit er één hele Jan. Zeg ik dat? Is dit nog de volgende? Nee, hè, geloof ik. <laughs> Enigszins. Uh, wat zijn de plannen de komende vier uur? Uh, ja, het gaat een beetje over uh, de vergankelijkheid. Uh, er zijn een heleboel dingen die voorbij zijn... maar die toch op de een of andere manier hun schaduw zo ver vooruit hebben geworpen... dat we er nog steeds mee te maken hebben. Ik noem hem Beethoven. Het is al lang dood, maar we hebben nog steeds met hem te maken. En uh, over een half uur... en daar ben ik persoonlijk heel blij mee... heb ik de gelegenheid om uh, een interview te laten horen met Bram Vermeulen. Een interview uit 2002, twee jaar voor zijn uh, overlijden. En uh, toen ik dat interview uh, terugluisterde... Toen dacht ik, ja, het had net zo goed gisteren uh, gemaakt kunnen zijn. Over uh, voorbije dingen die toch nog steeds actueel zijn uh, gesproken. Um, straks wil ik met jullie gaan praten, daar kom ik zo op terug. Maar een uh, nacht van het goede leven is helemaal geen nacht van het goede leven zonder een groentevrouw. Altrekse oude jaar. Ik ben gek op vuurwerk. Hè? Een lekker rotje of een gillende keukenmaat of zo mooi. Een galsvuur, dat vind ik hartstikke leuk. Op grote afstand van de hond, hoor. Mijn man zet hem mijn koptelefoon op en dan gooi ik 20 meter verder mijn rotjes. Maar ja, op het ogenblik hebben ze allemaal dat illegale vuurwerk. En dat zijn een soort van bommen en granaten. En dat vind ik helemaal niks. Hé, ik dacht ook al, misschien ga ik niet eens naar buiten morgen. Want ik wil niet geamputeerd worden van het een of ander. Maar het is wel jammer. Ja, en straks gaan de doden vallen. En dan gaan ze misschien wel het hele vuurwerk verbieden. En dan mag dat ene rotje van mij... dat mag dan ook niet meer gaan verdammen. Nou ja, we maken er gewoon wat van. Hè? Ik wens u een fijne wisseling. Hè? Een lekker uiteinde of wat dan ook. En een fantastisch 2013. En kijk uit voor je ogen. Zet alsjeblieft een bril op straks. En tot over drie weken. Ik ga even naar Rome Henk in Spanje. Doei, doei, Over drie weken? Hoe moeten wij dan hier verder in dit land zonder, zonder gids? Het was de groentevrouw. Um, Bram van Beulen heb ik al genoemd. We gaan uh, in de loop van de nacht het mysterie van Emily spelen. Er is een hoorspel, de grote vuga. Ik noem dus juist Beethoven, die heeft daar van alles mee te maken. De gedichten van Kova van Geemert uh, zijn er. Rex van Beuningen komt langs. Hij is er nog niet, maar wij verwachten hem wel. Zelf benoemd uh, popkenner en voorzitter, penningmeester... en volgens mij enig betalend lid van de stichting promotie... Achtermu Achtergrondmuziek Nederland. Uh, hij gaat vooruitblikken, geloof ik, van wat, wat zijn de grote kanshebbers... van het komende jaar in de popmuziek. En we hebben, maar dat is dan al tegen zessen... Uh, contact met Havana, met Harriet, Harriet Sanders... Zij leeft dan nog in de dag van gisteren. Het is prachtig geregeld allemaal. Ik wil het met jullie hebben over het volgende. Um, kijk, overdag dan word je altijd geconfronteerd met een stelling op Radio 1. Van, wat vind je van uh, ja, het fiscale ravijn waar de Verenigde Staten in zo En dan moet je zeggen wat je daarvan vindt. Nee, dat gaan we nou niet doen. Dat vind ik veel te vermoeiend op dit tijdstip van uh, de nacht. Um, ik wil het ook niet hebben over goede voornemens. Bespaar me goede voornemens. Er komt toch niks van. Als je wil stoppen met roken, doe het dan niet morgen. Het is echt, het, uh, doe dat over drie weken stiekem. Dat is een aanrader. Tegen niemand zeggen. En na een maand vraagt iemand aan je van, rook jij niet meer? En dan kan je zeggen, oh, oh, nee, oh, maand niet meer. Dus daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is het volgende. We staan op de drempel. Het is allemaal fictie. Ik bedoel, we hebben de tijd ook maar bedacht. Maar we staan op de drempel van een, van een nieuw jaar. Uh, we kunnen nog een paar zaken afhandelen in het oude jaar. Dus het onderwerp is... en doen we een lol en uh, uh, hou ons aangenaam bezig daarover. Het onderwerp is... Ik wil het er nog één keer over hebben... en daarna nooit meer. Hè, dus verzin maar iets... Uh, uh, Echt een onderwerp waarvan je zegt, nou, ik wilde in, in 2012 wil ik het nog één keer van me afkletsen. En dan wil ik het in het nieuwe jaar nooit meer genoemd hebben, dit onderwerp. Mag ook heel klein zijn hoor. Niet, niet meteen het grote werk, gewoon uit je persoonlijk leven. Waar wil je het absoluut niet meer over hoeven hebben in het nieuwe jaar? 0800 1121. 0800 1121. Hier is Oscar Brown Jr. Breaking up big rocks on a chink, Breaking rocks and saving my time Breaking rocks out there yeah, on a chain gang Cause I've been convicted of crime Hold it steady right there while I hit it uh, yeah, I reckon that all the get it. been working And working But I still got the table on to go I commit the crime, Lord, I need you Crime of being hungry and poor left across the store man bleeding when he caught me robbing his stole hold it steady right there while i hit it i reckon that ought to get it been awakened and awakened but i still got so terrible long to go and JG say five years hard labor on the chain gang new guinaco i heard the judge say five. Years the table long to go See my sweet honey baby. Wanna break this chain off and run. I wanna lay down somewhere, shady. Lord, the sure show is hot in the sun. Hold the steady right there while I hit it. There I reckon that ought to get a bit awaken, and awaken, but I still got the table on the go. Breaking a big rocks on a chain. Game. Breaking rocks in seven in my time. De work song van Oscar Brown Jr. Uh, Arie, goedemorgen. Goeiemorgen. Oh nee, ik mag ja. geen, geen goedemorgen zeggen van Adeline van Leer. Ik moet goede zeggen trouwens. Oh. Ja, ik ah, ja. Kan... Ik ben van het platteland. Het is hier al vroeg met de kippen op stok, ofzo. Dus bij jou is het gewoon goedemorgen? Ja, ja, het is altijd goed. Jij woont in Hengsdijk? Hengsdijk, vlaanderen Het mooie land waar geen treinen lopen. <laughs> wat ben jij wakker, Arie? Ja, ik ben een nachtmens. Kunstenaar. Die worden hoe later, hoe wakkerder. Wat maak jij? Uh, schilderijen. Google maar op Arie Rommers. Dan zie je mijn schilderijen wel op het beeldscherm. En wat krijg ik dan te zien? Uh, schilderijen van van alles en nog wat. Abstract, modern, uh, airbrush, aquarel, uh, noem maar op. Oh, je bent niet stijlvast, je beheerst alle technieken. Nee, ik ben gewoon een chaot, maar in de positieve zin van het woord. Oh, ik ben gek op chaoten. Heerlijk. De toekomst van deze wereld is afhankelijk van chaoten, Adi. Juist, niks geordend, niks nuchtere Hollanders, niks Calvinistisch, levert uh, de chaotisme. Adi uit Hengsdijk, waar wil jij het nooit meer over hebben? Nou. Ik vind het moeilijk om er niet meer aan te denken, ja. maar ik wil, ik, ik wil het eigenlijk niet meer hebben uh, over het fenomeen dat uh, ik een vader ben van een kind van twaalf jaar en ik zie mijn zoon al vijf jaar niet meer. Ja. En ik heb ontdekt dat er nogal wat vaders zijn die dit ook meemaken waarbij dat een soort obsessie wordt, mm -hmm. waarbij ze dit thema in feite gaan gebruiken en dat heb ik ook helaas gedaan heb ik pas beseft sinds een paar maanden, ja. om aandacht te trekken voor jezelf. Natuurlijk is het ontzettend kloterig, ja. een mooie woord kan ik er niets voor vinden, als je zonder dat je iets misdaan hebt je kind niet meer kunt zien of spreken. En dan hebben we het nog niet eens over het kind wat dat met een kind doet. Dat zal ik je besparen. Mm -hmm. maar, nee, maar dat, dat begrijp thema... ik wel. Ja, wat zeg je? Nee, dat, be dat, dat begrijp ik. Ja. Wat ik me alleen afvraag, want jij zegt nu, daar wil ik het niet meer over hebben. Nee, omdat je merkt dat je daardoor... Uh, vrienden kwijtraakt. Het is net als een oom of een tante die het altijd maar heeft over die overleden man <lacht> ja. of vrouw. Of iemand die altijd maar klaagt door, over pijn aan zijn been en dit en dat. Oh ja, van, oh, heb... Daar, kon, daar heb je Ari, um, die gaat ja. het vast weer hebben. <lacht> ja, en, en vaders die lekker ieder weekend met hun kinderen op het hokkenveld staan, ik gun het ze van harte, ja. die snappen er toch geen zak van. De school loopt dat al helemaal niet. Ja, pijn doet het wel, Ari. Natuurlijk, maar daar is mee te leven. En, en we hebben het allemaal over loslaten in de, in de wereld. Dat is een ja. modeterm, he, loslaten. Maar ik ben meer voor accepteren. Uh -huh. En als je een tijd in een revalidatiecentrum hebt vertoefd... Uh, dat is een ander verhaal, daar zou ik je niet mee belasten. Dan weet je, als je eens een keer op je bek gaat in je leven... Ja. dat gaan we allemaal... Uh, dan kun je maar één ding doen en dat is accepteren. En ook dit. En als je op een gegeven moment denkt... dat Weet dat zoiets een obsessie is, natuurlijk met mijn zoon. Verschrikkelijk. Ja. Alleen je kan maar één ding doen en dat is daarmee leven. En op het moment dat uh, mensen daarover praten: hoor je nog wel wat van je zoon? Uh, nou ja, dat komt in de toekomst misschien wel. Ja, of, dat wilde zeg... ik je net vragen. Ik bedoel, gaat het goed komen? Heb je daar uh, vertrouwen in? Jawel, en niemand kan de tijd stoppen. En iets anders is, als mensen voortaan vragen aan mij: hoe gaat het met je? Nou, dan antwoord ik met dat vreselijk stereotype, uitgemolken, chaotische ja. antwoordje: zijn gangetje. Hier is een vader zeggen: <laughs> oh ja, hey, je daar je moet, nee? <laughs> moet je mee ophouden hoor, Ari, Met, met ja. zijn gangetje, daar moet je een alternatief voor vinden. Nou ja, zijn gangetje, zolang het geen loopgraaf is of, of, of iets dergelijks, dan is het prima. Ja, maar je kan toch zeggen: eigenlijk wel goed. Er zit dan iets relativerends in, van ja, uh, misschien ook wel... Een nou, ik heb, ik heb in Ierland gewoond, en dan zeggen ze in County Kerry, in Waterville met name... Uh, answer the question with the question. Dan zeg je, zeg je, als ze vragen, hoe gaat het met je? Hoe denk je dat het met me gaat? Ja. Je antwoordt de vraag met de vraag. Ja, vind ik ook zo belastend, hè, voor de tegenpartij <laughs> waar je mee staat te <laughs> praten. <laughs> ja, dat was onder druk van de Britten, hè. De Ieren hadden wel hun methodes om zich te verdedigen tegen ondervragingen ja. van de Britse eh, onderdrukking. Arie, je bent een verstandige man. Dat hoop ik. Zeg. Verstandiger, ga Bedankt voor je telefoontje. Oké, okay, prettige dag. Jij ook, Daas. Uh, prettige ochtend. Uh, prettige ochtend, ja. <laughs> ja. Of zoiets. H Houdoe. doe. Ja, en zijn gangetje. Ja, zijn gangetje. <laughs> Daas. Uh, we hadden Brenda aan de telefoon. Uh, en die had het over van alles niet willen hebben. En uh, dat gaat niet gebeuren, want ze is weg. Dat vind ik eigenlijk ook wel passen bij het thema. Uh, 0800 1121. Waar wilt u het niet meer over hebben? 0800-1121. And Everybody's Talking. Je hebt uh, de veel bekendere uitvoering van Harry Nielsen. Maar ik vind dit veel beter eigenlijk. Dit is, dit is echt... Harry Nielsen... Ja, is een beetje gelikt, vind ik. Um, zullen we gaan praten met uh, Harm uit Lelystad? De Harm. Goedendacht. Goedenacht, Harm, te Lelystad. Waar wil je het nooit meer over hebben? Over uh, wasbakken. Wasbakken? Ja, uh, ik... ik, ik... Ik zal het even verhaal uitleggen. Ik ja, ben, dat uh, moet je, vorige... je alleen maar uitleggen, ja. <laughs> ja, ik ben vorige week, ben ik, uh, ja, sinds, sinds vorige week ben ik weer aan het verhuizen. Ja. En uh, daar heb ik dus een nieuwe uh, wasbak gekocht voor in de badkamer. Mm -hmm. En ja, die is dus, uh, dus gevallen ja, best duur dingen ook niet verzekerd. En die zit ik dus in een uh, badkamer zonder wasbak, want ja, die is dus uh, ja. kapot, weg. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Eindelijk gewoon uit de handen laten klippen, dus uh, <laughs> ja, ik zie het hier ook nog. Ja. Het geeft wel een rotklap. Ja, behoorlijk. Dus uh, gelukkig hebben we niet geraakt zijn. Mm -hmm. dus, uh, ja. Maar had jij hem in je handen? Ja, samen met, uh, met een vriend. Dus, uh, ja. Nou, die mogen we dan bedanken. Nou <laughs> <laughs> ja, ik doe hem wel zelf vallen. Dus het is dus uiteindelijk wel, uh, wel mijn eigen schuld, maar. Uh, ja. Zeg, zullen we het onderwerp een beetje verbreden? Want bedoel, ik bedoel, ik kan me voorstellen nou. dat, dat, dat jij de wasbak voorlopig even uit je vocabulaire wilt uh, schrappen. Maar het ja. fenomeen verhuizen. Uh, uh, is dat uh, een fijn onderwerp of wil je daar voorlopig ook vanaf zijn? Ik, ik, ik, ik heb het voorlopig al even gehad, ja. Het, het is een hoop werk en uh, ja. Gedoe, hè? Ja, precies. Maar je gaat er toch wel op vooruit, mag ik hopen? Uh, ja, dat lukt wel. Dus, uh, Waarom ben je eigenlijk wel, verhuisd? Ja, op mezelf gaan wonen, dus uh, is Oh, je bent op jezelf. Jij woonde bij je ouders? Bij mijn grootouders, precies. Bij je grootouders, is dit voor het eerst dat je zelfstandig woont? Ja. En hoe bevalt dat? Ja, het is nu nog een beetje half, half. Ja, het is bijna klaar. Het is nu dus. Ja, ik moet natuurlijk voor de badkamer nog. moet ik nog. op en neer. Want ja, die is nu nog een beetje een puinzooi. Maar voor de rest. Ja. heb je wel een douche. Uh, ja, maar nog niet in gebruik. Dus, uh... Niet in gebruik. Dus je gaat bij groot moet geregeld worden. je grootouders ziet... douchen. Als er een nieuwe wasbak er is... dan kan, die, kan het water aangesloten worden. Ja. Uh, wat een prachtige thema's uh, snijden wij uh, aan. Het ging net over het vaderschap... en nu over een, uh, een wasbak. Dingen waar je het niet meer over wil hebben. Harm, mag ik je een hele fijne nacht wensen? Ja, nu ook. En uh, succes en, met, je, met je wastafel. Ja, dank u. En, uh, en een goed, goed nieuwjaar. Hè? Jij ook, Harm. Dag. Dag Jenny. Hallo Jan, hoe is het? Goed. Jenny, ja? ik hoor jou iedere week bij Adeline. Ja toch, ik dacht ik bel ook een keertje met Gareth, het nog Francis was. Ik had niet eens door dat jullie veranderd waren. Nee? Hoor je het verschil niet? Nou, het zijn allemaal vriendelijke stemmen toch? Ja, dat is ook zo. Jenny, waar wil jij het, ja, niet meer, waar wil jij het nog één keer over hebben en daarna nooit meer? Over de, vuur, het vuurwerk, de vuurwerkoverlast. Mm -hmm. Ja. Ja. Dat men te veel erover zeurt. Ik wil het S-woord niet gebruiken. Mm -hmm. Want het is maar één keer per jaar dat het is toegestaan. Ja. En dan moet je rekening houden met de katten en de honden van de buren. Ja. De katten die hebben een vrije loop, dus die komen op tijd in je tuin. om daar een boodschap te leggen. Ja. Op straat moet je ook uitkijken. Mm -hmm. en, en dan moet je op alle jaar nog rekening mee houden dat die beesten bang zijn. Het hele jaar zijn ze niet bang, niet eens voor water. Mm -hmm. Dus je, je vindt het eigenlijk onzin? Ja, die mensen moeten het voor een, voor een dag maar nemen. Wij nemen het het hele jaar. Ja, jij zegt, incasseer nou eens een keer wat en loop niet zo te zeuren. Ja, het is toch maar één keer. En ik bedoel, als er een of ander idioot is die zijn fikken eraf schiet... Ja. heeft hij zelf niet uitgekeken. Nou, dat is duidelijke taal, Jenny. Hele duidelijke taal. Maar nou, ik vind het gewoon echt overdreven. Het is elk jaar rond deze tijd. Ik heb ook een hond gehad toen mijn kinderen in huis waren. Maar dan gaf ik hem uh, de hele dag op oudjaar gaf ik hem tranquilizers. Ja. Oh, dat is ook een oplossing, ja. Nou, en Jenny... Nou, dat, dan, dit... dan zat hij te kijken van, wat is dat nou? En dan was hij zo zeur, dat hij zijn kop meteen weer neerzette. De volgende ja. dag was het weer een normale hond. Dus, Jenny, de, de, de boodschap in het kort is van uh, hoor eens die paar dagen, daar moet je ook mee kunnen leven. En niet nee, zo het mekkeren. Het is de ene dag dat het mag. oké. Okay. Nou, Jenny, duidelijk, dank je wel. ...kijken naar het vuurwerk zoals het 80 jaar geleden ging. Ja. Jenny, mag ik je hartelijk danken? Misschien spreken we elkaar ja, ja, vannacht ja, nog wel. Ik wil iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen... ...en een goed uiteinde natuurlijk. Jij even zo, Jenny. Heel, heel veel gezondheid. Ah, okay. En vooral Adeline. Ik zal het doorgeven. Oké. Okay. Dag Jenny. Dit is uh, Karo's Nacht van het Goede Leven. We gaan praten met Evert. Dag Evert. Hallo, goeienacht. Dag Evert, goeienacht. Waar wil je het niet meer ja. over hebben? over de liefde hebben. Nee. En de aanleiding was eigenlijk dat ik daar gewoon dacht... Van, nou, ik ben nu echt helemaal spuugzat. Ja. Dat berichtje op het nieuws van die, uh, dat meisje... dat met zwa zwavelzuur in het gezicht gegooid is. Ja. Um, ik heb het vorig jaar uitgemaakt met, uh, met mijn vriend... Ja. Uh, die bedreigde mij met dergelijke dingen. Ik denk dank God dat dat mij niet gebeurd is. Maar in ieder geval dat uh, terzijde even als inleiding. Maar sindsdien dat ik het uitgemaakt heb, heb ik me ontzettend eenzaam gevoeld. En ik ben ontzettend op zoek uh, gegaan naar nieuwe liefde, nieuwe relaties. Eh, ja. Omdat ik het uh, dagelijks uh, contact mis. Ja. Weet je wat ik me altijd en, uh, afvraag, Evert? Nou ja, Daar word ik echt helemaal ziek van. Weet je wat ik me en, afvraag, uh, Evert? Moet je, moet je naar liefde zoeken of moet hij gewoon op je pad komen? Dat kan. Ja, dat is geen indruk. Over zoeken helpt niet. Nee, niet zoeken. Ik heb alles geprobeerd en zo. Ja. Ik heb er nog een heel stripverhaal over gemaakt. Oh? Het werd echt een ware obsessie. Ja. Dat, de, de, wat die eerste de ook zei van, uh, die, uh, over zijn zoontje. Het wordt op een gegeven moment de obsessie uh -huh. en dan het is het niet gezond meer. Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat, dat jij zegt van ik wil het in 2013 niet meer over de liefde hebben. Ik ga er ook niet naar op zoek. Het moet mijn pad nee, gewoon kruisen. Het is heel moeilijk om die obsessie om er niet meer aan te denken. Ja. Maar het is misschien wat die jongen zei, je moet gewoon accepteren dat je vrijgezel bent. En, uh, ja. Komt wel goed, ik toch? dat is het maar eens. Maar ik wil er gewoon in gedachten niet meer zoveel mee bezig zijn. en de anderen aanjagen nee. en zo. Want dan ben ik echt helemaal spuug en, spuug en spuug. Het wordt ook zo geforceerd, dat denken die anderen ook. van dan heb je Evert, zal ik maar zeggen. Uh, ja, nou, ik, ik laat er niet zoveel over uit, gelukkig. Maar mm -hmm. dus, dus mensen hebben nog niet zoiets van, oh, daar heb je hem weer. Nee. Maar ik, ik heb het bij mezelf, van, god, en heb je hem weer, weet je wel. Denk ik denk gewoon over mezelf. Ja. Ja, Evert, ik denk dat ik je het beste een heel mooi 2013 kan toewensen. Zonder jacht. Uh, maar <laughs> ja, maar dan met dankjewel. toevalligheden. Zullen we het zo doen? Ja, laten we het daarop houden. Evert, ik vond het leuk je gesproken te hebben. Oké, okay, bedankt. Dag. Doeg. Um, hebben we nog tijd straks voor bellen? Ik denk het wel. 0800-1121. Waar wilt u het niet meer over hebben? Nog één keer. 0800-1121. En dit is Lightning van Santana. Hij neemt van uh, Santana. Uh, dag Frank. Hallo Jan. Frank uit Best. Hallo uh, ja Jan. Waar wil jij het niet meer over hebben Frank? Ik mag Jan zeggen denk ik. Ja natuurlijk. Met ik, veel bewondering. Ik, ik permitteer me ook uh, uh, jou Frank te noemen. Zoals als jij het altijd in elkaar zet. Geniaal. Altijd? Dat denk ik. Frank. Weet je waar ik aan denk? Terzijde dit. Uh -huh. aan Wim Daniels, die hier vandaan komt. Ah, ja. Daar denk ik aan als ik jouw verhalen hoor. Dat is merkwaardig. Ja. Maar grappig. Een taalhooglaar, hè? Uh, Dat kan je van Daniels zeker zeggen, ja. En ik denk dat ik uh, van jou dit ook mag vinden. Frank, ik zit hier helemaal... Uh, ik krijg het helemaal warm. Het is echt gemeend. Ik ben een taalliefhebber. Maar de even terzijde... Uh, ik wil nooit meer iets horen... En ik zit hier een klein beetje te trillen van de emotie die het weer meebrengt. Ja. De Rooms-Katholieke Kerk. Vertel. Daar wil ik niks meer van horen in 2013. Waarom? Waarom? Ik zal het uh, een paar punten noemen. Het onvermogen van de Rooms-Katholieke Kerk, het onvermogen om in de tijdsgeest te leven... Het onvermogen van de Rooms-Katholieke kerk om de dogmatiek die inherent is aan de tijdgeest, te laten vragen. En tegelijkertijd een nadrukkelijk stempel te zetten op het leven tussen aanhalingstekens van mensen. Ben jij uh, lid van de kerk? Ik vroeg net aan die regisseur ik zei, zou, ik, dit, zou dit passen? Hij zegt: Ik denk van wel. Alles past. Ik wil me namelijk uit laten schrijven bij de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, er is een site oh. voor, hè? Daar hoorde ik van de regisseur. Ja, ja, ja. ja, er is een site in het leven geroepen... omdat een aantal mensen, uh, met name naar aanleiding van de uitspraken van de paus over homoseksualiteit... Ja. Uh, hebben besloten van, nou, ik wil er niet meer bij horen. Niet alleen dat, hoor. Mm -hmm. Nee, maar je hebt, je hebt al een beetje duidelijk gemaakt... dat het voor jou veel kanten heeft. Uh, ja. uh, en de kern van jouw verhalen is... de kerk gaat niet met de tijd mee. En maakt... In, uh, verkracht in mijn, uh, in mijn ogen... het ontwikkelen van de persoonlijkheid... van heel veel mensen. In deze wereld. En dan denk ik aan homoseksualiteit. Ik denk aan homofilie. Ik denk aan aids, het condoom... verbieden, etcetera ja. Die nonsens. Tot slot... Als ik dat nog even mag toevoegen. Ja, ik woon gaan hier gaan afronden. In Best. Ik woon hier in Best. Ja. Wat gaat hier gebeuren in die kleine gemeenschap? Notabene, deze kerk hier in Best gaat zich afscheiden... en in, van het Bisdom den Bosch en een eigen geloofsgemeenschap beginnen. En daar wil dus, jij bij horen? Sorry? Daar wil jij bij horen, Frank? Daar wil ik bij gaan horen. Ja. Nou, dat is toch een, een, een buitengewoon zonnig uh, vooruitzicht... voor iemand met jouw persoonlijke uh, overtuiging? Ik denk dus dat het een nieuwtje is in Nederland... dat een, een binnen een kerk, een Rooms-Katholieke uh, geloofsgemeenschap... hier in best dus, ja. een schisma dreigt. Ja, nou, dat is, het is wel vaker gebeurd, hè, maar dan meer de conservatieve kant uit juist. Ja, ja, ja, ja. Ik kan me een pater, ik meen in Utrecht herinneren... die uh, een hele strenge tak begonnen is voor zichzelf. Frank, ik dank je voor je openhartig uh, verhaal. En en ik, hè? en ik wens je een heel, uh, uh, laten we zeggen. Uh, mooi. Ik wens je nieuwe inzichten in 2013. Zullen we het daarop houden? En een goede gezondheid voor jou en Adeline. Dank je wel. Ik zal het aan Adeline doorgeven. Dag Frank. Goedjes. Dag Jelte. Hallo. Te Nijmegen. Waar wil je het niet meer over hebben, Jelte? Ja, nou, de naam is Jefte. Met oh. de f van Ferdinand. Oh, sorry, Jefte. Maar dat geeft niet. Ja, die naam hoor je niet zo vaak, dus nee. dat maakt niet uit. Ik vind het uh, wel leuk, Jefte. Ja, ik, wat zeg je? Ik vind het leuk, Jefte. Ja, dat uh, is een leuke naam, hoor je niet vaak, hè? Ja. We moeten het even kort houden, Jefte. Ja, precies. Uh, ik wil het eigenlijk niet meer hebben. En uh, over de, de hele economische crisis in Europa, ja. de eurocrisis... Ja. Uh, uh, waar we eigenlijk al jarenlang mee worden uh, platgebombardeerd... De economische crisis in Nederland, dat, ja. het, uh, dat, dat er weer 10, 15 miljard uh, tekort komt, dat we weer moeten bezuinigen. Mm -hmm. En uh, al ja, dat hele nieuws gebeuren rondom dat geld, wat er eigenlijk uh, steeds weer te weinig is, ja. daar wil ik eigenlijk helemaal niks meer over horen. Ik, wil ik ook niet, dingen... Jefte. Nee, ja? <lacht> ik ook niet. Precies. Daar ben ik ziek van. We houden, houden erover op, nu? Ja. Afgesproken? Okay. Afgesproken. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Je. We gaan naar uh, 2002. Naar een studio in Amsterdam aan de Sloterdijk. Daar uh, uh, was toen de regionale omroep gevestigd van, uh, van Noord-Holland. En daar mocht ik uh, op een avond Bram Vermeulen interviewen. Zoals gezegd in 2002... Wat is er allemaal voorbij aan het interview? Nou, Bram Vermeulen leeft niet meer. Hij zou twee jaar later overlijden. En die studio is nu een Ik Ook zo'n sombermakende gedachte. Maar uh, uh, ik heb er genoten van dat gesprek destijds en ik hoop uh, jullie ook nu. Het komt niet. We willen een sprong in de tijd maken en dat is een sprong te ver blijkt nu. Want uh, ja, er is die toch. To learn to get to know the one you love. To anticipate her every move. You gotta know exactly what she's thinking of. She may be hungry, but she won't say. But you better get a burger or something in her right away. If you don't, you gonna pay hand the one you love, the one you love, the one you love, young man, you're running free, you're running wild, you fall in love, you become nothing but a little baby child, No choice, you can't leave a man You're just a prisoner of the one you love The one you love, you love True love never runs smooth, you know Sometime there'd be sunny day. Sometime there'd be sleet and snow true love calls you man you gotta go and when you gotta go you gotta go you got to know the one you love The great man's heart was captured by a lovely chess. Told himself it wasn't mine he loved. He is blind like all the rest. Twenty hard years went by till another chess will catch his eye. He just hung his head and cried. Sorry, dear. You're too late. I've already ruined my life. You got to know... The One You Love was dat van, uh, van Randy Newman. Heb jij wat met Randy Newman? Uh, ja, wat dacht je? Ja? Wat heb jij met de prenne dat, dat, dat zijn de voorgangers. Dus <laughs> de mensen naar wie ik toen ik, met name toen ik zelf ging schrijven, heel veel geluisterd heb. Mm -mm. Dat is iemand die, ja, gek genoeg is de eenvormigheid nu heel groot. Die was vroeger minder. Maar hij heeft nu zoveel gemaakt dat je echt precies één stijl hoort. Maar in het begin was het, er. voor mij was dat een openbaring zoals die man Songs schreef. Ja, en vooral omdat het een Amerikaan is. Ja, met name. Uit die hoek verwacht je dat ja. niet, hè? En in het begin, ik was vroeger zelf ook heel erg ironisch. Dus dat sloot ook heel erg aan. Tot hij dat lied schreef, don't cry old man, everybody dies. Nou, anybody dies. Die. Die. Everybody Hij ja. die. Ik zit er jank om dat There nou. won't be no God to comfort you. You told me not to believe that lie. Don't, uh, don't cry old man, yeah. don't cry anybody. Everybody dies. Everybody dies. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, Bram van Meulen is hier. Bram, um, wat voor soort radio had je in gedachten het komend uur? Uh, nou, we moeten doorgaan op de, door jouw ingeslagen weg. Dus, ja, die... Veel meezingen. En... <laughs> er is geen weg om in te slaan. Er, er is geen weg mogelijk. Dit is een programma zonder wegen. <coughs> Dit is een programma van zwerfgesprek. Heb je zin in een zwerfgesprek? Ja, een zwerfgesprek is leuk. Ja? Ja. Nou, dan beginnen we natuurlijk bij uh, de oorsprong van alles: uh, het Remeiland. Het Remeiland. He, het staat nog steeds voor de kust van, uh, uh, van Noordwijk. Daar kan je het zien staan. En uh, wanneer kwam het rem-eiland in jouw leven, bro? Nou, uh, moet tijdens mijn schooltijd, volgens mij was ik 17. Ik was al met Titia. Want we hebben in het huis van Titia, dat stond dichter bij de kust, dichter bij het rem-eiland ja. in Den Haag. Hebben we inderdaad zo'n stripje op het balkon opgehangen. En moest ja. dan van een bepaalde lengte moest je een draad ja. uitspannen en dan naar je tv. En dan kreeg je dus uitzendingen. Helemaal, echt, echt, helemaal. Echt piraat, hoor. Ja. Het wegvallend en zeer spannend was dat. Ja, Mr. Ed, sprekende paard. Ja, dat soort. Kwam in ons leven hè, vanaf, de, vanaf de zee. Is toch ja. wel mooi, vind ik een mooie symboliek. Een sprekend paard dat vanuit zee tot de ja, komt. Ja, dat is uniek. En het is zo grappig dat als je nu bij de Tros komt... dat ze niet weten waar de naam Tros vandaan komt. Van het vastleggen. Medewerkers van... van de Tros? Nee, nee, weten dat niet. Die kennen hun, hun uh, oorsprong niet? Nee, nee grappig hè? Ook niet meer rijden. ik de laatste tijd merk ik dat bij zoveel... Dingen dat heeft dus te maken met het feit dat ik oud word en dat ik bepaalde dingen gelukkig nog kan onthouden. Ja. En dat ik dus denk: God, dat hebben we toch al eerder gedaan? Ja. En dan weten die anderen dat niet. Maar dat is feestelijk. Dat is heel grappig. Want je kan dus de hele tijd maar doorgaan. Het, maar het is ook, het is heel, je ziet mensen echt werkelijk vijf, zes keer hetzelfde uitvinden in je leven. Dat ja. is toch mooi? Ik, ik vind het ontroerend. Dat vind ik. Ja. Het, ja. Ja, het heeft iets. Uh, dus de, de, de maatschappij is haar korte termijn geheugen. Ja, dat, we, het, dat werkt het, dan nog volgens wel. Volgens mij is de maatschappij aan het dementeren namelijk. Ja. Dat is namelijk in feite wat er aan de hand is. Maar daar kan de maatschappij juist heel gelukkig door worden, toch? Nou, ik, ik probeer dat bij mijzelf ook bij mijn moeder voor te houden. Die is redelijk dement. Ja. En dan denk ik, nou, ze is heel gelukkig, want ze, uh, ze leeft volledig in het nu. Maar toch werkt het niet zo. Want blijkt dat het gevoel. Je voelt nattigheid. Mm -hmm. Zij voelt mattigheid. Dus het, het gevoel dat ze meer geweten heeft blijft aanwezig. Dat weet ze. En dat is volgens mij in de maatschappij ook zo. Dus het is zo dat... Uh, je vindt opnieuw uh, uh, in het Nederlands zingen uit bijvoorbeeld. Mm. Dan heb je toch het idee... Ik heb het idee dat er iemand eerder in het Nederlands gezongen ja. heeft. Dat, dat, ja. rare, dat rare gevoel. Mm -hmm. En dat... Ik merkte, het, ik merkte het omdat ik een beetje voor mezelf als opdracht verplicht naar veel cabaret op televisie had gekeken. Omdat het een nieuw verschijnsel is. Hm. Het is eigenlijk meer Harry Kies op televisie dan cabaret op televisie. Ja. Hoor. Het is dus de impresario die zijn eigen programma's op televisie Precies. doet. Een grote reclame. Maar, maar voorbij, ik zit met verbijzing te kijken hoe het Wildau inderdaad heel opnieuw uitgevonden wordt. Noem eens wat. Nou, bijvoorbeeld het zogenaamde snelle schakelen. Ja. ja. <laughs> Zo'n cabaretier die het ene moment zo is. het volgende moment zo. Oh, ja. wat goed. En dan zie ik dus lessen toneelschool. zie ik dan. Mm -hmm. ja. Dan zie ik in de jaren zestig, dat waren allemaal dood. Die deden bijna niet meer van gênantheid. Maar het maakt jou niet verdrietig. Als je nee, het maakt mij niet. Zeker niet verdrietig. Nee, je bent vrolijk. Ja, nou, het, het, het, geeft, het, het, het herbergt een soort, uh, een soort optimisme. Hm. Van, we zullen ons nooit vervelen. Nee, dat gaat maar door. Als we, ver, als we het namelijk weer vergeten en we vinden opnieuw uit... dan vervelen we ons nooit. Precies. Dat houdt dus ook in dat dit gesprek wat wij nu voeren... over een jaar of twintig weer... maar dan tussen andere mensen... Sterker nog, het is al een keer eerder gevoerd. <laughs> Alleen wij weten nu door wie. Nee, dat wil ik dus niet. Ja, je hebt helaas wel gelijk. En wat voor cyclus, in wat voor cyclus zit dat? Een jaar of, of twintig? Ik, als ik het uh... bij Cabaretti dan denk ik dat het een cyclus van een jaar of twintig is. Ja, ja. Een van, in de popmuziek is het ook een cyclus van een jaar of twintig. Maar wat jij nu uitband is het fenomeen van de trendsetter. Die bestaan dus helemaal niet, nee, trendsetters. Vol, volgens mij ook nooit. Het zijn alleen maar degenen die precies die periodes kennen. Ja, maar dan ah. wordt wel als iemand uh, uh, trendsetter genoemd. De Beatles waren trendsetters. Maar, die, maar dat, dat ja. klopt dus helemaal niet. Nou, volgens mij, eens in de zoveel tijd... Maar dan wordt het meteen alweer heel... Wat is een zwerfgesprek, hè? Dus het, ja, het is Eens in de zoveel tijd vindt iemand iets nieuws uit... Ja. En die, die, die start daar, zoals ze dan zo mooi in de wetenschap... althans in een bepaald soort wetenschap, een cryodum. Dus een eerste, een eerste baan. Ja. En dan gaat die bal rollen. En die gaat dan zo vaak rollen doordat er greppel wordt. En dan doet iedereen het. Ja. Maar die eerste baan, die is origineel. Eens in dezelfde tijd is er iemand origineel. Ja, ik vind dat fascinerend. Maar we hebben toch allemaal heel erg diep van binnen... de brandende ambitie om die persoon te zijn. Absoluut. Volgens mij is ja. dat, dat is een hele zeldzame gebeurtenis. Het nu... rare is dat ik natuurlijk misschien, heel misschien, samen met Freek, niet alleen, maar samen met Freek... Uh, een soort, ergens zo'n heel klein puntje van die originaliteit gehad. je ziet wat dat veroorzaakt. Wist je dat toen of weet je dat nu? Volstrekt niet wisten we dat toen. Nee. Wij vonden dat we Lenny Broes nadenken. Ja. Dus wij vonden, maar we, ik heb altijd al gezegd... de grootste waarborg voor originaliteit is onkunde. Hm, ja. Dat is echt waar. Als je het niet kan en je probeert het toch, komt er iets origineels uit. Nou, kennis is een grote uh, ja, niet te nemen hindernis. Ja, dat is je moet zo dom mogelijk uh, jezelf zien Maar, maar met, nou, dom hoeft niet, maar je moet het niet kunnen. Je moet gewoon de vaardigheid niet hebben. Ja, maar dan moet je dus dingen niet weten. Niet weten? Nee, ja, precies. Nou ja, goed, dat is niet helemaal synoniem met dom, iets niet weten. Nee, nee. Maar het gaat wel aardig, het, het leidt wel tot ultieme dom. Maar het is zo dat om de zoveel tijd komt er, is er een gedachte of een, is er iets wat opeens, bijvoorbeeld Les Paul... De uitvinder van de elektrische gitaar. Ja. Je kan die man niet genoeg danken. Hm. Dat die man zo'n doorzetter was. dat hij dat ene wou. Hij wou die gitaar elektrisch maken. Ja. En dat is hem gelukt. En ja. die heeft dus de hele muziek op zijn kop gezet. Ja, dat maar hetzelfde wel. geldt natuurlijk voor de uitvinder van, van meneer Sax. De saxofoon, die heeft het ook gedaan. Ja. Dat is fascineerd als je erover nadenkt. Man, ik ben bek af al. <laughs> je, hebt, je, hebt me, je, je stopt me helemaal vol met gedachten. Gaan we nu iets heel, hele rustige muziek draaien? Van wie? Ja, Marianne feest voor aan het heb ik meegenomen. As tears go by. En ze snapt wat ze zingt, hè? Nou, dat mag je wel zeggen. Ja. Ja. Oeh. En vreedvol, STS-CoBuy. Zij zei dat Jagger en Richards uh, dit liedje, uh, hun eigen liedje dus, niet helemaal konden bevatten toen ze het schreven, omdat ze er te jong voor waren toen ze het schreven. Ja. Dat, dat is iets volgens mij wat heel veel voorkomt. Ik heb, uh, ik heb er ooit een gedicht over geschreven. Alles wat ik zing, zeg, schrijf of vertel, dat is er allemaal al lang. Het enige wat ik hier doe is het hoorbaar, zichtbaar of luisterbaar maken ervan. En doe ik dat, dan weet ik bang... Dit is niet wat ik zag of hoorde... maar slechts mijn zeer beperkte weergave daarvan. Ja, ja wat is dat? Dus dat, dat idee van... Ik denk dat iedereen kent momenten... dat je een soort verhoogde concentratie kent. De een noemt dat trance, de ander noemt dat inspiratie. De, iedereen heeft daar wel een woord voor. En op die momenten heb ik vaak het gevoel dat ik direct ingetjoend ben met een soort tijdloos gedeelte van mezelf. Hm. En daar was dat lied al lang. Want dat ligt hm. daar te wachten op zijn beurt. Ja. En dan komt het er opeens paf uit. En dan mag het, op een gegeven moment. Ja, en dan later, ik, ik ken het van mezelf. Ik heb rode wijn, een redelijk bekend nummer ook in Nederland, denk ik. Dat, is, uh, dat heb ik zeven jaar voordat ik uh, ging scheiden geschreven. Ja. En uh, er is geen regel die niet klopt in dat lied. Maar dat is dan zo, ja. Dat is dan, worden <laughs> gedachten... Uh, worden die op een bepaald moment verwekt en, en, en, en onmiddellijk in slaap gesust? En worden ze pas weer wakker op een geschikt moment? Hoe zit dat? ja het idee, Mijn idee daarvan is, er bestaat niet alleen gelukkig... is dat we, we hebben een aantal soorten hersenen hebben. We hebben die, die cortex, dat is de aanpassing aan de aarde. Maar daaronder zitten die kleine hersenen. En die kleine hersenen die hebben veel meer verbindingen. Die, die, we, we snappen die verbindingen niet eens. Nog steeds niet. Hm. En die zijn, die zijn ja. redelijk tijdloos. Als, als, intuïtie komt altijd uit de kleine hersenen. Dan overroelt de kleine hersenen, de grote hersenen. Mm. En dan zeg je bingo, ik heb het. Maar iedereen kent dat waarschijnlijk wel. Als je gaat piekeren. En je wilt graag iets oplossen, een mm. probleem. En dan ga je piekeren. Nou, dan kom je dus nooit tot een nooit oplossing. Niets, ja. Want piekeren is hetzelfde als twijfelen. Dan ben je gewoon ja, nee, ja, nee. Tot, en dan wat doe je dan? Dan zeg je nou, ik ga koffie zetten. Of ik ga een wandelingetje maken. Of ik ga iets op het moment dat je er niet aan denkt... Dan zegt hij ineens, pats, ja. en daar is hij. De ideeën komen bijna altijd, of bijna komen altijd op het moment dat je niet denkt. Nou, niet bewust denkt. Ja, precies. Dus niet met die cortex aan de gang Want bent. ik denk dat je de hele tijd wel denkt, maar dat je het niet weet. Ja, je bent dus niet met die cortex aan de gang, maar er neemt een andere manier van denken over. En die ja. weet alles al. J Jij hebt wel eens gezegd dat als uh, je met z'n allen uh, dezelfde, hetzelfde denkt... Ja. Dat, dat dat een soort krachtenveld. Uh, ja, het idee van de 101 ja. is dat. Ja. Maar toen ik, toen ik dat uh, hoorde, toen dacht ik... ja, maar als ik in een gezelschap vertoef... en ik, je voelt dat, dat iedereen iets denkt... is een soort we, we vinden iets. Dan heb ik uh, de neiging om gillend weg te lopen. Ja, ja. Een soort, soort, soort ja, puberaal gevoel van dit wil ik niet. Ja, ik, denk dat het, zo... ik vind dat een heel gezonde ja, alsjeblieft. <laughs> daarom, daarom heb ik, ik, ik heb één keer in mijn leven... in een voetbalstadion ja, gezeten. Ik, ik kan dat dus ook niet. Dat, en dan, ik schrok me rot. Op een gegeven moment stond iedereen op, behalve ik. Want ik, ik heb niet zoveel gevoel voor voetballen. <laughs> en ik vond wat er gebeurt niet de moeite. Maar iedereen stond op. En als je dan blijft zitten... Het is dood Ja, het is een hele het helemaal donker omheen. Het is een hele gebeurtenis hoor. Als je ja. dat, maar ook het feit, gelukkig is dat misschien ook gewoon terug te voeren door affiniteit. Maar denk eens in dat je in Duitsland woonde in de, in de 30 jaren. En dat daar dus die beweging op gang komt, ja. die in zich voor die mensen het gevoel had van veiligheid, zekerheid. Dus die mensen die gingen daarin mee. Wij nee. zeggen nu, dat hebben ze toch aanzien komen? Dat hebben ze helemaal niet aanzien komen. Nee. Dat was, ze voelden zich daar heel erg goed in in in het meedenken op die manier en, en dus ik ben daar niet verbaasd Ik ikzelf ben iemand die dus in in gezelschap twee keer zo opgewonden wordt dan dan dat ik denk dat ik ben <lacht> nou je bent dus, vanavond ook aardig bezig dus, dus, dus die op die opwinning van mij die is bijna altijd afgeleid door de aanwezigheid van andere mensen ja. nou als dat je zorg ziet jij dat dat of zo nou ik, ik ben daar ik heb daar een soort gevoel voor daarom sta ik misschien ook op het toneel hmm. Dat maar, lijkt me wel zo handig. Dat is als als handig. Zo Daar kan ik het wel gebruiken. Ja. Maar in, als ik cafés binnen ga, dan ik, binnen, mijn temperatuur gaat omhoog en binnen no time ben ik niet meer onder controle te houden. Ben jij een hinderlijke man in een, in een gezelschap? Ja, ik denk dat ik soms een behoorlijk dus. hinderlijke man ben. Ter aanwezig. Ja, aanwezig? Ja, ter aanwezig. Ik, ik, ik, ik kan me er niet buiten houden. Maar zo. goed, je bent een man op leeftijd. Dus nu, ja, dat, dat, is jou, dat is jou vaak gezegd ook. Ja, dat heeft weinig geholpen. Nee, niks, hè? Helemaal geen moer. Waarom nee, niet? Het heeft wel geholpen, hoor. Maar omdat die ref, het is die reflex die ik probeer ook... Die, dat is een van mijn levenstaken. Om erachter te komen waarom dat opgewonden jongetje nog altijd wint. Ben jij veranderd sinds je veertiende? Ja. Ja. Alleen, je, je zou kunnen zeggen, ik heb met alle macht een man over de jongen van 14 heen gezet. Uh -huh. <laughs> en ja, dat is wel heel, heel wat anders <laughs> ja. dan, dan, dan heel zeker ja gehoor gehoor Dat heb ik echt wel. Maar in nee, de laatste jaren ben ik wel veranderd. Ben ik echt wel veranderd. Maar waarom? ik bedoel echt in de kern. Want daar heb ja, ik het over. Ja, de laatste jaren ben ik echt wel veranderd. Maar een aantal eigenschappen die mensen ook niet geloven. Volgens mijn geliefde, Sherin, die weigert het ook te geloven. De, de, de, wat ik verlegen noem. Ik weet ook niet of dat het juiste woord is. Maar ik weet dat die opwinning voortkomt uit onzekerheid. En ik weet dat de helft van mijn daden in dit bestaan, uh, om maar mooi te zeggen, sublimaties zijn van onzekerheid. Ja. Dus beroemd worden is een hele handige manier om niet onzeker te zijn in de supermarkt. <laughs> God. Ja, het is omslachtig. Ja. maar mensen zijn omslachtig volgens mij hoor. Ja, dat weet ik. Ja. Dat maakt dit, uh, dit soort gesprekken zo boeiend. Wat ja. gaan we doen? Uh, Je uh, wil geen piano spelen hè? Ja, Dan straks ik... misschien wel. Eén ding ga ik straks spelen. Ja, één ding. Als het past. Als het past. Ja. Pas toch altijd? Nou, dat is de vraag, hoor. Blues in de bottle doen you know? dan? Ja, dat, dat wil ik graag eens een keer draaien in Nederland. Want niemand in Nederland kent Roland, volgens mij. Nee. Terwijl het in België is dat een begrip. Mm -hmm. Ik woon nu ook in... Ik, ik heb zo'n zo'n voet aan de grond in België. Het is meer een uh, high in the sky, <laughs> voet aan de grond. Ja, dat is toch veel mooier dan Pierre Ja. Hè? Voet aan de grond. Ja. Een voet aan de grond in België, de, in Gent de laatste tijd. Ja. En hij, woont ook, hij heeft daar ook een voet aan de grond. Hij heeft ook zo'n... Een deel van het huis woont hij. En de jongens van Comedy Fall worden daar ook. Ja. Dat is een soort kolonie uh, van mensen die veel in theaters werken. En dit is dus echt een ongelofelijke blueszanger, bluesgitarist ook uit België. Die in Nederland is volstrekt onbekend. Ja, het is echt wat hij het doet. Het is absoluut echt wat hij doet. Dik in de vijftig en het, het is geweldig. Oké. Okay. Baby, now, where do you think you're at? Blues in the bottle, baby, now, where do you think you're at? Well, you kick my dog, now you won't steal my cat. Don't silly party, sorry, baby, don't take you. I'm going to silly party. Sorry, baby, don't date you. Don't want no girlfriend goes around sniffing their plain blue. Rooster juice tobacco and all the hands you snuff. Well, Rooster, choose Tobacco, and all the hands you snuff Baby chickens, they take nothing and they just drop the stuff Go down, Boree Just to see a New York City bum Go down, Boree to see a New York City burn If I win first prize I'm gonna bring my baby son Who's to choose tobacco oh, all the tobacco? Oh, hands you snuff Who's to choose tobacco and all the hands you snuff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 You kick my dog, now you steal my Blues in een barrel. Tien jaar geleden uitgezocht door uh, Bram Vermeulen... in een uh, destijds uitgezonden gesprek van een uur met hem. Nou, straks in Karo's uh, Nacht van het Goede Leven... het uh, tweede deel van dat uh, gesprek met, uh, met Bram. Dit alles na het nieuws van drie uur. Tot zo.